Er zijn de afgelopen weken 170 mensen omgekomen, duizenden zijn het land ontvlucht. Het weer bewolkt met kans langs de kust kans op een enkele winterse bui. Het wordt ongeveer 0 graden langs de oostgrens en plus 3 in het noordwesten. Dit was het NOS Journaal. BeachNet, het computer en internetcentrum van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 Het is mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Want vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan P.A. Vandaag ben ik de guus vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power, kan ik Asterix verslaan. Vandaag gaat alles lukken. Is het mijn dag? Het is mijn dag? Het is mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn Deel cel gaan wonen. ga ze op Bossert klonen. O, Heb ik acht verstopte vaten. Kan ik morgen niet meer praten. Val ik uit een raamkozijn. Zal ik nooit meer dronken zijn. Het maakt niet uit. Maar het is mijn dag. Het is mijn dag. dag. Als op de Duitsers komen. Het is mijn dag. Met je mooi is mooi mooie. Het is mijn dag. Het is het is mijn dag. Stel hem aan mijn dag. Wel serieus nu. Wel nee, serieus Het is echt mijn dag. Niet serieus nu, het is echt niet. Wel is mijn dag. Wel oh, mama. mijn dag. Echt harsch The things we share lets me know my girl she cares. G it's good for me. It's lots of love and emotion, but most of all, tell you about it: good loving and devotion. G Someone for who feels the way you do all my dreams somehow came true with you. And I've never wanted someone more as much as I about no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 You gon' do it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 Zonvoort.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 Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood na Bye. Never gonna change, never gonna change, My days are never gonna change. My days are Why were they open? Ooh. Okay. Mm -hmm. yeah.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 Vastgoedadviseur DTZ Zadelhof voorspelt dat er alleen maar meer kantoorruimte leeg komt te staan. doordat het aantal vaste werkplekken terugloopt. Zadelhof noemt het onverstandig om nog meer vierkante meters te bouwen zonder dat er wordt nagedacht over de bestemming van de leegstaande kantoren. Het Rijk zou daarom een veel sturende rol moeten spelen bij de uitgifte van bouwgrond. en het zoeken naar alternatieve bestemmingen voor de bestaande voorraad, zegt Zadelhof-voorzitter Van Steenhoven. Iran heeft buitenlandse diplomaten uitgenodigd om de nucleaire installaties in het land te komen bezoeken. en Dat bezoek moet nog voor eind januari plaatsvinden. En dan wordt in Istanbul een top gehouden over het Iraanse nucleaire programma... met Iran en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN plus Duitsland. Iran wordt er door het westen van verdacht dat het in het geheim aan een atoomwapen werkt. De Iraanse autoriteiten ontkennen dat en zeggen dat de nucleaire installaties voor vreedzame doeleinden zijn. De zonsverduistering van vanochtend is goed te zien geweest in Drenthe en Overijssel. In andere delen van het land was er door de bewolking weinig van te zien. Een deel van de zon was bij de opkomst om kwart voor negen door de maan afgeschermd. De gedeeltelijke zonsverduistering was het eerst te zien boven het Midden-Oosten en vervolgens boven Europa. Feyenoord heeft met grote droevenis kennis genomen van het overlijden van Koen Molijn. Op de website van de club wordt hij de beste Feyenoorder aller tijden genoemd. De oud-voetballer van Feyenoord werd in de Oudejaarsnacht getroffen door een herseninfarct en overleed afgelopen nacht in het ziekenhuis. Hij speelde van 1955 tot 1972.